Tot ziens, Pas op dat je niet valt. Het is te beneden. Vrijdag spelen we opnieuw. En dan verlies jij, Kerstekkie. <laughs> Mooi spel is dat, Kom Kom alleen met mensen als de Arabieren. Of de zei dokter. Die zoveel tijd hadden. Valt ook niet te verbeteren. Nou, hebben al heel wat mensen geprobeerd. Allemaal onzin. Een stikkie is kelder, maar een kiener vindt een schaker. Oh, wat zou ik die zet met het paard nu goed kunnen gebruiken? Die paardenzet van Grunstein. Altijd, als ik een Spaanse partij speel, een Spaanse opening, moet ik een Grunstein denken. Alleen die Zet, die, die wil me niet meer te binnen schieten. Dat is dat lang geleden. Die had een Zet waarmee je zwart wint, nog voordat het spel goed aan wel is begonnen. Maar ja, niemand gelooft me. Uitgesloten, zeggen experts, is allemaal al berekend. Alleen wanneer Wit zit, te maffo zegt Kastiki. Maar ja, natuurlijk komt het altijd ook op je intuïtie aan. Toen ik bijvoorbeeld tegen Aljochin speelde, was hij helemaal Lazarus. Al Aljochien, de wereldkampioen. Daar heb ik in niets tegen gespeeld in mijn hoedanigheid van Zeeman. Ik heb inmiddels niet mijn hele leven vanuit dit keukenraam op de binnenplaats zitten kijken. Die speelde natuurlijk tegen 30 man simultaan. ik was de 28ste als gast. God, god. <lacht> Dat was die Lazarus. Twee man moesten hem vasthouden. Toen hij langs de tafel liep. En toch heeft hij puur intuïtief de schaakclub van Nis nice in de pan gehakt. Ja, uh. ja. Groenstein. Groenstein. Je bedoelt Groenveld, zegt ik, Stikkie. Die bedoel ik niet, zeg ik. Groenveld uit Praag, die die verdediging heeft ontdekt. Groenveld Indisch, die was kampioen van Duitsland. Ik bedoel niet Groenveld, maar Groenstein. En die kwam niet uit Praag, die kwam uit Polen. En kampioen van Duitsland was hij ook niet. Die kon niet eens schaken. In elk geval toen nog niet. Heersteen was het gek. Daar heb ik trouwens een getuige van. Een Griek. Die twintig jaar lang op het eiland Corfu. <laughs> de Duitse avond pannenkoek heeft proberen in te voeren. Ja. Ik zat er ook in de bak in Parijs. In de zomer van 39 was dat. En Grunstein... Maar dat het waanzinnig idee dat hij steeds aan het slachten was. Dag en nacht was hij os aan het slachten. eerst jouw gut, zo vroeg op de dag. Ik groet u met respect. Nu wel schouwt dit goede, edele dier. Welk een schoon gewicht en die glans op zijn haard, het oog zo donker en zacht. ik heb Ik heb reeds gebonden zijn voeten. Als gij hebt gesproken het gebed en gecontroleerd het mes, lang en scherp, het galf, zal ik hem leggen. Wat is er makker? En nu verzoek ik u: Snijdt met geoefende, vrome hand, voert het mes volgens de wet, je sjouchter, en het bloed stroomt lichtrood uit de creatuur, in wiens ogen geen lijden is, toch verwondering. Allee, de boel. Allee, Griek, een de dag. Allee, de boel. <coughs> Allee, de boel. Wat leeft, wil niet verlaten deze aard de mens. En geen os. Machtig pompt zijn hart. Maar zijn bloed stroomt weg. En hij wordt moe. En steeds vermoeider En zachtjes ontvlijt de ziel zijn lijf. Wat is er met hem aan de hand, Griek? Uh, hij slacht. Slacht ossen. longen, leven hart en mild. Nu controleert hij het, het. Met kundige hand. Het gaten waar ze niet mogen zijn. De os ontstrijven Mogen de vromers zijn vlees niet eten. Ik zeg het maar, heer Sjouwgut. Hij heeft mij op de markt. 800 mark verkocht. Zacht, hij gaat ja. Wie is er aan de beurt met de Tom? Uh, gruus, er is aan de beurt. Gij glimlacht, heer Sjouwgut. Ik zie dat gij glimlacht. Je os... Mijn beste katsevrucht zijn is goed. Cool, ja. ja, laat die oost maar even zitten en breng die tong weg. Gedankt, zeg God. Ja, zit u hier. Ik weet dat ik aan de beurt ben met de tong. Gedankt, zeg God. Want ik spreek voor de chance. Ik ga al. op uh, de zaterdag en de zondag. Hij slachtte sinds ik hier aan toegevoegd. Elk dag. Ja. Lijkt wel of ze met z'n tweeën slachten. Hij niet goed snikt. Purei in kop. uit met Paulen. Mm. Kan ook heimweer zijn. Je kunt net zo goed heimweer hebben naar werk als naar een streek. Waar kom je trouwens vandaan? Ik ben uh, geboren op Eiland uh, Kerkira. ...waar bezoek zijn geweest... ...Duits keizer Wilhelm II... ...en de april 1905. Hm. Is het ook overal geweest, hè? Ik hm. bezoek de Griekse koning George. Ik ook een keer langs Korfu gevaren... ...en wel zo dat Korfu bakboord lag. Heb jij daar geen uh, onze taal zo goed geleerd, Vrie? Ik leerde rijkelijk uit boeken. Hm. Ik beginde met de kookboek... Dan voegen toe uh, geschiedenis van de Opvallende combinatie. Gebraden <laughs> mede staart, kersmoderlamsvleesroodwijn, grote noedel gewone gewone tafelsulksertvuurt gekookt. Bismarck bootcap Friedrich de derde Zomerkeizer genaamd. <laughs> ik spreek goed. Perfect. <laughs> Bij Duitsers vrezen enkel de heer op deze aard. Is het goed? Alsof je bij ons op school hebt gezeten, Griek. Hij eh, was vandaag nog bij met te witte kleren. En die heeft een blik geworpen in elke ton voor je wat leeggegeven. Ik vraag hem wat hij daar controleert, bij hij goed. Merde, Ik wil niet hopen dat het een epidemie is. Merde betekent stront. Weet u dat zeker? een Frans. In de stad waar de Eiffeltoren staat Mag je toch zeker wel een waterklozet in een gevangenis verwachten? Ontbijt was nog niet in zicht Ontbijt? Nergens iets van te zien Ontbijt is wanneer de zon schijnt, raak aan Tom Die weet ook niet van ophouden De dag en de nacht kloppen de vraag is volgens welk systeem. Is moeilijk achter te komen dat ze op zijn Frans kloppen. Verstaan doe niks, maar gesteurd wordt de hele gevangenis. Op die manier merk je dat je niet alleen bent, Kruinstein. Met zijn zonde voor God is iedereen alleen. Lees ik benen. Ik ben la soupe. de zondag wil ik dan nog over zijn kamp laten gaan. Maar nou wil ik hieruit. Ik ben kapitein. Ik maak u attent op het internationale zeerecht. Ik wijs u erop dat er, zolang ja. ik hier zit, in de haven van Frisu een schip ligt zonder zijn kapitein. Dat kan tot verwikkelingen leiden die jullie buurt te staan komen. Hè. Je ne oh, comprends oh, oh. Ik wil de directeur spreken! Eigenlijk de vrijheid wordt gesteld! Ik wil op papieren terug! Kijk eens van advocaat! U hebt het niet dat recht me vasthouden strandje. Kroon, Goed Goedkom. Ik kom niet op de goede Franse woorden. U zoekt wordt koud, hier. Met schreeuwen zult u uw situatie niet verbeteren. Ik schreef niet. Zeg wat ik ervan vind. Oh. Ze zullen zich niet voor uw mening interesseren. Weet u dat ik de directie niet te spreken heb gevraagd? In de tweede week heb ik een brief gericht aan meneer de gevangenisdirecteur. Op de helft van een blad papier dat deze gekke gekse heer zo vriendelijk is te bezitten. En wat dacht u? Wie is een gek in deze kamer? Wie? Smaakt die soep altijd zo bedonderd. Slecht soep. Ze hebben een slecht recept. Helemaal geen recept. Het verandert alleen van kleuren, van temperatuur. Mm. Brood is oké. Okay. Brood in prijs is goed. Ik heb verstand van eten. We nemen verstand. Twee pet En een snip en een haars. Allemaal gekookt. Vroeger toe boter, witte wijn. Of uh, sinaasappel Origineel van Griekenland. Die is bereikt een sinaasappels, krenten, eieren, slagrauw en een uh, kleine portie cognac. Maar ah ja, want die sinaasappels maar zitten tot we klaar zijn met deze drop hier. En dan vreten we die os op, die door Groenstein van kant is gemaakt. En morgen slacht hij misschien een varken. Ja, waarom beledigt u mij? Een kat niet slachten een varken, van zijn leven niet. Ah, hij ja, bedoelt ook geen varken, maar een schaap. De afwisseling bedoel ik. Je zal mij verder niet horen over die god van jou, Brunstein. Ik geef voorkeur voor andere zorgen. Hoe gaat... Hoe gaat het met Duitse keizer in Holland? Met wie? Met Duitse keizer in Holland. Hoe gaat... Die man houdt me eigenlijk niet zo vaak bezig. De keizer is er gezond? Hij heeft uh, goed eetlust? Of die goede eetlust heeft? En, en woont weer in Kassij? Luister, eens, Griek. De keizer is van het toen heel verdwenen. Die Hak nu hout in zijn vrije tijd. heb ik ergens gelezen. dat hij misschien altijd al beter kunnen doen. Keizer Hak? Keizerlijke personeel? Oh, ja, er zal wel iemand een handje helpen. Ik verbaas. Een monarchist, zoals u merkt. Met een sadistische relatie tot delicatessen. Een kok, zou ik zeggen. En moet die daar onze medegevangene kwellen met zijn soep? Ik, ik, ik zijn kok. Kok van het. monarch. Laat me zitten, techniek. Anders ben ik Abbehel Nelson. U moet hem laten uitspreken. De mens heeft zijn lot. En ik kruis de wegen van andere mensen. Goed, hier is jou, een goede morgen, ik wacht reeds op uw komst met het gewijde mes, ziet deze met graan gemeste os, ik heb gebonden zijn voeten, ik leg hem nu, op gij hem kunt snijden met het galf, snijdt en controleert, en laat mij hopen. Zeus Grunstein, heb jij altijd al in Polen gewoond? Of ben je uit Duitsland gevlucht? deze scheiden doet leiden? Ik kom aan gereisd vanuit Galicië, fatsoenlijk, met een kaartje en vanwege een zakelijke aangelegenheid. Ik heb met Hitler niks te maken. En waarom zit jij nou hier, kun reden is me niet verteld. Kun je daar lang op wachten, omdat ze die reden eerst moeten zoeken. Of ben jij betrapt door de douane? U vergist zich, heer. Ik moet mij alleen voor God verantwoorden. Zeg eens, koning Kun jij schaken? Nee. Jammer. We zitten hier niet zo saak. Ook nooit geprobeerd. Ik heb het niet gespeeld. Nooit in mijn leven. Je zou het kunnen leren. Wat? Schaken. Nou, ik breng het je wel bij. Schaken is een ernstig spel. Ziet u, Lodek? Ik bevind me reeds zonder schaakspel in een ernstige situatie. Ja, het is natuurlijk ook leuk. Zit ik daarvoor in de gevangenis? Dat de mensen kunnen zeggen dat hij het leuk heeft gehad, die Kruunstein, in de gevangenis? En waarmee wilt u trouwens spelen? Zo, ze maken noedels in Duitsland. Maar dat zijn geen noedels. Misschien zou u uw brood beter kunnen opeten, heer Loden. Het ziet uit als noedels. Het zijn schaakstukken. Bionne, heb je zestien van nodig. Schaken Griek, het spel der koningen. Maar iedereen kan het leren? Ik leer Duits taal. Duits kookboek. Grieks kookboek. Alles uit het hoofd. Dat is rijkelijk. Zo, dat is een paard. Een <laughs> paard? Ja, die komen natuurlijk ook nog horen. <laughs> U werkt mooi met uw handen. Mijn vader heeft me leren schaken me. Als ik van hem won ik er wel altijd een paar op een gezicht. Tegen je eigen vader zegt: Je heb je niet te winnen. Dus, uh, en we sigarenmaker. Maar heb ik goed begrepen dat u een kapitein bent, Jellodet? Dat ben ik. Op een schip, op zee? Ja, Waarom anders? Wij denken soms aan de zee in ons stadje: hoe blauw ze is. En daarachter liggen gelukkige landen. Waar je met een zachte bries heen zou willen varen. Maar als de storm loeit, zijn wij geborgen. En denk aan de arme mensen op het water. En willen toch maar liever nergens heen. Kan je schip reizen tot Griekenland? Geen enkel probleem. En hoeveel matrozen dienen we op je schip, heer Lodig? Een boos komt die uit Amerika. Amerikaan. Maar hoeveel matrozen? Een matroos hebben we verder niet nodig. Jammer. De wet is er jammer. Ik dacht, ik kan nog vertellen aan mijn vrouw, en aan de kinderen, en aan de buren, hoe ik een kaptein heb leren kennen. En daarom is het jammer dat het zo klein is. Uw schip. Het schip is een schip, Krukstein. De mensen bij ons zijn wel arm, maar ze hebben een scherp verstand. Een schip voor twee personen. Dat zullen ze in laten gelden. Een snelschip schip, getuigd door zijn kits. Ik heb kooien voor acht personen. Ah, do, do, do, do, do, do. Ik maak er geen verwijt, hier. Waarom zouden ze Krunstein met een grote kapitein in één cel stoppen? <laughs> Uitgerekend Krunstein. Zo, dat is een toren. Die staat in de hoek naast het paard. Ik begrijp er niks van. Ik moet denken aan de joden die geen vlees hebben, heer Lodek. Sinds de week voor Pesach, sinds ik ben vertrokken. En nu ze klagend hun armen opheffen en tenslotte iemand naar politie sturen, naar de concurrentie, naar Katshefliedelman. Als ik mijn ogen sluit zie ik een os. Hij gaat niet weg, hij eet slacht. Het paard is mooi geworden, heer Lodek, maar neemt u uw brood toch om het op te eten? Misschien eh, ik zal leren, deze spel. Muizen. Natuurlijk zitten hier muizen. Hebben we vannacht alle schaakstukken opgevreten? Ik had u afgeraden om levensmiddelen op te slaan in de vorm van schaakstukken. En we zouden ze kunnen vangen, met behulp van een uh, lucifersdoosje. Hebt u zo'n doosje? Nee, dat is hem nou juist. En hoe wilt u dan vangen een muis in een lucifersdoosje? Niet in het doosje, met behulp van het doosje. Hoewel, die zou ik een touwtje moeten hebben. Ik, ik kan het geven, doosje, maar... Zonder houtjes. Doosjes voldoende Griek. Dan zetten we hem op zijn kant onder de rand van de waterkom. En een veter in plaats van een touwtje kan ook. En wat brood. Heer Lodek, voor ons waren er muizen. En na ons zullen er zijn muizen. Jij bekijkt het historisch, Groenstein. En waarom moet ik Frankrijk, dat zich zo schandelijk gedraagt, de muizen helpen uit te roeien? Je ja, hier ook overal binnenkomen. Moet je die oude planken zien? Ik ben ervan overtuigd als je wat in de kieren naar pult, dan vind je nog tabaksresten van de aristocraten die hier hebben gezeten voor ze naar die guillotine moesten. Weet u het zeker? Ja. Dat men hier heeft opgesloten de aristocraten? Keten is oud genoeg voor Heeft men die ook onthoofd, de koning? Inderdaad. En de koning? Een mooie vrouw. Ja, die ook het is een onveilig land. Ziet u, kom aan in Parijs, bezoek alleen het toilet op het station. Een agent berook me van mijn papieren, een dief berook me van mijn koffer, en daarna berook me mij van mijn vrijheid, en wat kan ik doen? Niets kan je doen, als God niet helpt. Slapen? Stil. Wacht op, muis. Even rustig, grik. Als, als de muis niet komt, kan ik richten een vraag. Hoe men spreekt met Duits keizer in brief? Kun je die keizer dan tenminste niet s'nachts laten voor wat hij is? Moet ik schrijven, zeer 8, keizer? Of moet ik schrijven. Majesteit, Of moeten schrijven zeer geachte imperator? Spijt me. Wij schrijven elkaar niet. Hij mij niet. En ik hem niet. Kan ik zeggen iets? Man, wees toch stil. De waarheid. Over kleine Griekse jongen. Kan dat die tot morgen wachten? Ik wil iets zeggen aan de boze man. Er komt zo geen. Jij steeds maar zitten praten. <laughs> Als ze niet komen... ...die kunnen vreten. Ja, nou goed. Dat mag Kruinstein niet weten. Het... ...het beginnen ...met de keizer. God, daar gaan we weer. Het is de 11 aprilie... ...in 1905. Keizer Wilhelm... ...zet een voet op Kerkjera. Opgesteld hebben... ...die kinderen... Die hebben geleerd, lang leven de Duitse keizer. En ook jongen roept, lang leven Duitse keizer. Dat was de eerste, ook al zakje te praten. U hebben de huis. Bravo. Bravo. En de keizer, hij galopeert heel mooi. Met de adjudant en ordonnans Op een witte paard rijdt. Op een witte paard rijdt. En met de helm van goud rijdt. En de oog glinkt blauw. Naast de paard rennen de kinderen. Rennen, rennen. Zolang ze kunnen. Ten slotte één jongen rent nog steeds. De paarden stoppen. En de keizer hij stapt af. De keizer gaat naar een boom de veel dat, tegen de boom, de keizer doet. De jongen verbazen, omdat een keizer doet. Maar hij doet. Je bedoelt de keizer zegt. Wat? De keizer zegt. Zo heet. Het. Zo begrijpt iedereen het. De jongen verbazen, als de keizer klaar zijn met de zeikt, hij eh, knoopt een dicht lange witte jas. En de jongen roept met al zijn Duits, lang leven de Duitse keizer. De keizer kijkt aan de jongen. Hij heeft zijn hand en zegt en allemaal luisteren als hij zegt, jij bent een mooi kind. Als jij groot bent, moet je in mijn kasteel in Berlijn de gerichten van... Vaderland opdienen, zo zegt keizer. Blikskaters. En Allemaal luisteren. In het Duits of in het Grieks? Zeg Duits, jongen begrijpen niet, maar gouverneur van Kerkjera begrijpen alles en zeggen Grieks. En zo weten allemaal. Zeg eens Griek. Jij wilt toch niet zeggen dat jij de jongen bent? <laughs> Ik ben. Jij bent die jongen. Die de keizer heeft zou zeiken. Ik ben. Jongen, jongen. Echt een geluksvogel ben jij. Nou ja. ja het waren een geluk en een ongeluk. Ik geweest in de kasteel in Berlijn. Door grote poort. Op een grote binnenplaats. Op een hele grote trap. Maar de keizer was niet. Wacht eens even. Waar ben jij geweest? In de keizerlijke slot. Eén week, iedere dag. En ze hebben je niet binnengelaten? Ik ben binnengelaten. Maar uh, hij liet aanwezig, keizer. En waar zat hij? Er was toebereid revolutie. Ja, dat is een excuus. En alle jaren was een grote vreugde. De vader, de moeder en broers en zusters, allemaal blij... omdat de jongen uh, zal zijn een beroemde man... ...hij niet nodig zal hebben... ...de stukje land met olijbomen... ...hij niet zal trouwen met de arme meisje... ...van de buurman... Uh, de ...meisje houdt... ...maar de jongen leren taal en receptie. Uh, ...vader laten bouwen... Uh, ...een koffer van noodhoudt... ...en de mensen... Uh, ...verbazen en praten. ...de koffer die daar staat... ...dat is die koffer van toen... ...zelfde koffer... ...alleen is... Uh, lardeert uh, met sterren. Je bedoelt die stukken blik. Is dat gemaakt van blik, van olijfolie? Zeven sterren. Zeven sterren. Zo, zo ziet hij mooi uit, uit de koffer. En. Uh, oorlog. Duren lang. Op een dag na oorlog. Uh, jongen vertrekt. Hij kan niet vinden, keizer. Hij vraagt overal oh, vind het vinden niet. Het is koude winter. En poosje blijft. En uh, hij heeft honger. En hij heeft koud. En eindelijk. Uh, hij komt er terug in het kerkje ja. Met geen geld. Met geen schoenen. Alleen lege koffer. En nood hout. bomen hebben gerft. Broers. Andere man. Hij hebben genomen meisje. Nu, no, de mensen lachen. Stel eens even, gek, stel, stel nou eens. Dat was de tweede. Verdomme, ontsnapt. Zo was ongeluk. Uh, als jij nog niet leven, de keizer had geroepen. Mag ik u een idee aanbieden, heer Lodek? Ik dacht dat jij sliep, moest. Hoe kan ik nog slapen als u meer rammelt dan u vangt? Ik zou u willen aanraden. Neemt u hetgeen u hebt gered van uw stukken en legt u het onder de kom, daar ligt het veilig. En de muizen en de mensen hebben geen last van u. Ik wens u een Ik denk dat ik de gardien van maar eens met mijn bord op zijn hersen sla. Zodat er een aantoonbaar teken van mijn aanwezigheid voorhanden is. Ik ben van baasstone voor radicaliteit, Jeloud. Met deze ton treffen we uh, een man van Spanje. Ik ook van Spanje, denk ik. zit hier veel Spanjaarden sinds de burgeroorlog? Verwelk lijkt op niets. Zou iedereen zich wel beperken? Zou het dan niet voldoende zijn voor allemaal? Volgens mij hebben de mensen die nu in Spanje verloren hebben ook zoiets gedacht. Laten jullie iets over van die soep? Waarom soep? Je hebt witte en zwarte stukken nodig. En de soep is vandaag bijzonder Dat Vergeet u echt weer helemaal van vroeger af aan? Ja, waarom niet? En hoeveel hebt u nodig van die, die, die schaakstukken? Ik ben verbaasd over uw uitnekkigheid. Ik had al bij mijn geboorte een kop. Heb mijn moeder gezegd, eerlijk. En later, toen ik aan boksen deed, hebben sommige mensen zich op mijn kop zo suf geramd dat ze omvielen. Ze konden niet meer. Ik hoefde dus alleen maar een setje te geven. Een bokser bent u ook? Geweest, Kruinstein, geweest. En zoals gezegd, iemand. Die kon incasseren, hè? En is er over u geschreven? In de krant? Of gesproken? Voor de radio? Als bokser? Ik ben amateur geweest, als je dat wat zegt, Kulinstein. In de arbeidersportclub Woerbertaal. Lichtgewicht. Zwaargewicht bent u niet geweest? Ik kan toch niet dat wij licht en zwaargewicht zijn? Toe, toe, toe, Ik stel slechts een vraag. Ja, ziet u? U ons hebben we geen boksen. Ook het balletje hebben ze er geen. Maar ik heb eens gehoord van een zwaargewichtboxer die Joe heet. Dat is in Amerika. Oh. Met hem hebt u dus niks te maken gehad. Met hem niet, nee. He. En hebben ook afgezien oh. van de rest. Die komt na mijn tijd. Kijk, er En hier hebben we alweer een paard. Mijn koffer. On Geloof ik. Een wonder. Het is een zuiver wonder. Het is mijn koffer. Ogenadige vader in de hemel. Ze hebben er niets uitgehaald. Alles zit er nog in. De worst, de uien, het overhemd, de kousen, zelfs de matses. Ik dacht dat ze de koffer gestolen hadden. ik heb hem voor het laatst gezien bij een meneer Kowalski op het station. Ik had de koffer bij hem laten staan, en was naar het toilet gegaan, en toen ik daar uitkwam, vraagt een agent naar mijn papieren. Hij stopt ze in zijn zak en ik kijk toe. Nou, daarna, begrijpt u, vraagt hij opnieuw naar mijn papieren. U hoeft mij niks te vertellen. En, en nou ben ik ze kwijt, snapt u? Ja, logisch. En intussen zie ik hoe Koewalski, die, die ik niet ken, behalve dan dat ik vanaf Alvarsjouw met hem in dezelfde coupé heb gezeten... Hoe Kowalski zich langzaam terugtrekt met mijn koffer. Kowalski was een eerlijk man. Oh, mogen God mij vergeven als ik slecht over hem heb gedacht, maar. Nou, maar... Proeft u deze worst, heer uh, Lodek? Pro probeert u, meneer Griek? Worst? Wat ik een arme vreugde als ik wel liefst terugvind. Meneer de Griek, Tijn, Knoflook, Mariolijn en Kervel, kunt u proeven? Ja, kunt ik, u ruiken? Ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Het is alsof ik thuis in alle vroeg de worst staat te maken. Ja, alsof ik het stadje zie hoe het en zijn geweten doet voor de zaken beginnen. Woensdag is er veemarkt. Donderdag, s'morgens, wordt die geslacht. De os. Mm. Mm. Lekker die worst een Zeer ja. smakelijke is De matzes, ziet u, die willen eten op peesach. Peesag. Ja. Wanneer de Joden gedenkt, toen ze verdreven werden, uit Egypte. Maar proeft u toch? Mm. Wel, het is alleen meel en water. Mm. Meel is het en water, mm. omdat er geen tijd was voor de Joden in Egypte om zuurdezel te maken. Mm. Smaakt het? Mm. Nou, met wat worsten bij ze dan eten. Er is je is het geen wonder, is Het is geen wonder dat de koffer terug is. Mm. Waarom een wonder? Ik zal je vertellen, met die papieren hebben ze mij op dezelfde manier te grazen gehad als jou. Nu kan ik spoedig weer terugreizen, je Deck, nu de koffer terecht is. Jij verbaast je te veel, Grunstein. De wereld is onoverzichtelijk, dat klopt. Maar aan de andere kant is het ook best eenvoudig. Er zijn er die je belazeren, en er zijn er die je helpen als je geluk hebt. Doorheb. Ik heb meegedaan. Ra. Mi. Les. Ramirez. zou een Spaanse naam kunnen zijn. Ik tref de man van Spanje met de tong. de Griek. Nou kloppen ze niet alleen op zijn Frans, maar ook op zijn Spaans. Op die manier lijken alle talen op elkaar. Zegt u eens. Hier ik. Kan men een schaakspel maken van Matsus? Van Matsus? Ik vraag het u. Met een beetje water of met soep? Ik wil u geven deze Matsus. Kijk, Winstein. Ieder veld heeft een naam. Aan de ene kant staan letters, hm? en aan de andere kant cijfers. Dit hier is bijvoorbeeld E7. En, ja, het is misschien toch te gecompliceerd voor mij. Om te kunnen spelen hoef je dat echt niet te weten. Maar u weet het toch, heer Geloof me nou maar, dat hoef je echt niet te weten. Kijk witte koningin, wit geld hm? zwarte koningin zwart geld ja. hoe je de stukken moet zetten heb ik je uitgemerkt, goed Nou, ik begin dus Zo. Ja. en nog jij oh ja ja, en nog steeds onbeurten ja zet maar wat je denkt dat het beste is en nou zeg ik mat wat betekent dat dat betekent dat het is afgelopen. Finito. Hm. De eerste verliezen in de Zo vlug. Ja, maak je maar geen zorgen. Die fout maakt iedereen die het spel nog niet kent. Kijk maar, zo. Hm. Heel simpel. Zo. En nou zal ik je de Spaanse opening laten zien. Spaanse? Ja, ten ere van de Spanjaarden hier in de bak. Oh. Nou ja, er bestaan ook van dat soort geraffineerde dingen. Als dame, indies. Maar nou ja, dat komt later wel. Zo, we beginnen. E2, E4. En dan zegt u het weer. Ik hoeft dit niet te zeggen. Je ziet immers waar de stukken staan. De eerste zetten zijn altijd hetzelfde. Kan ik niet een andere zet doen? Ja, dan moet jij heten. Maar dan is het geen Spaanse opening meer. En om te leren is Spaans het beste. Ik moet u vertrouwen, heel logisch. Kan ik eh, hier neerzetten te lopen? Mm, dat is niet verkeerd. Dan zet ik hem. Dat dagje, waar ik overal al heb gespeeld. Zelfs in de oorlog, terwijl ik kanonnen dulden Met een schaakbord waarop je de stukken kon vaststeken. Stand voor het arbeidsbureau. Onder de bassaatwind ten zuiden van de café die Eilanden. en mat. Fijne verlies, meneer Ruunstein. Weer op dezelfde manier. Nee. Nou, speel jij met wit, hè? Zo. Ja. Afgelopen zomer heb ik in Nice gespeeld, in die chique club in Café Régence Royale, als gastspeler in de vierde categorie. De eerste categorie, Grunstein. Allemaal wit-Russen. je dat daar staan, Grunstein? Pakt u het weg? Dat niet. Als u het niet wegpakt, waarom zou ik het dan wegpakken? Ik heb wel lef, Grunstein. Er speelde ook een hele horde Engelse lords in nice. Ik heb bijvoorbeeld tegen een gepensioneerde generaal gespeeld. Die was vier jaar lang spion in Berlijn geweest. De kelder die dat bedient zei... Die man steekt u in uw zaak, kapitein. Die man is seniel. Heb ook inderdaad van hem gewonnen. Pat, daar gaan we weer Grunstein. Schaak en... Want... Derde, liefde Grunstein. Ik kunt u niet ophouden met tellen. Zit hier om geld te spelen? Revanche, Grunstein. 18e verlies. Dan wilt u mogelijkerwijs proberen te spelen, heer Griek? Ja, misschien ik zullen leren deze spel. Misschien later. Zou het kunnen dat Spaans mij niet zo ligt, heer Lodek. Misschien meer eh, dat Indische, met dames. <lacht> niet alles doen we, Kaagruinstein. We oefenen nu met Spaans. Een hm? opening moet je kennen als het ABC. Dat hebben mensen met kopie kopie, namelijk allemaal uitgeprobeerd. Kijk, je mag natuurlijk niet altijd dezelfde zet doen als ik, Grunstein. Als het goed voor u is. Waarom niet voor mij? Omdat ik jij zwart heb. Zo verlies je tempo. En als ik steeds uren zit te piekeren, verlies ik geen tempo. Nou, verlies je tijd. Maar ja, tijd hebben we toch genoeg. Ik wil u niet steeds laten wachten, heer Lodin. Denk maar zolang je wilt. Nou, nou, goed dan. Als u het zegt. Kijk, maar voor schaken heb je rust nodig. Rust. Dat is van al gehoord. Het kan zijn, maar misschien ben ik hem vergeten. Je schrijft al maar je zegt al -Joghien. Een genie, Groenstein. In Nice heeft hij tegen dertig man gespeeld, simultaan. Simultaan. Ja, dat wil zeggen, tegelijk, hm? dat er was zo'n ijskoude dat hij om te beginnen helemaal niet verschijnt. <laughs> hij werd met een taxi ergens uit een of andere tent gehaald. En toen had hij twee meisjes bij zich. Waarvan de een steeds bij hem op schoot zat. <laughs> ik zat aan het 28e bord. Maar ja, na 14 zetten. moet ik een fout hebben gemaakt. Dank u wel, zei Aljochin tegen me. Waarbij hij behoorlijk naar alcohol stond. Maar goed, goed, ook een expert als Rometti uit Italië. werd in een handomdraai van het bord gevecht. Ik probeer me af te vragen, heer Lodek. Wat u gaat doen met uw volgende set. Precies. Ja, dat is goed. hè, eh, is hij geneigd in de verlies. Uh, uh, maak hem niet zenuwachtig, oh, Griek. Hè? Iedereen maakt wel eens een fout in het spel. Net zo goed als in het leven. Bij mij stond er op een goede dag een kerel aan boord. Hè? Eerst vraagt hij heel tarloops of ik soms sigaretten van Korsika haal of Joden naar Palestina breng. En toen zegt hij. Klein zet, kapitein. Een arm, klein schip. U kunt beter voor ons gaan werken. En wie zijn jullie, vraag ik. Zijn bureau, zegt hij, geheime politie. Ja, was misschien een fout van hem. Ik zeg, kom eens een stukje deze kant op. En toen heb ik een mooie rechtse direct op over smol gegeven. En daarna heeft Sari mijn handje geholpen hè? en hebben hem van twee meter afstand op de wal gekwakt. <laughs> toen hij wegkropen. hè? Die is een kind vast. Ja, dat was een fout van mij. Ze hebben mij vergunning ingetrokken. En daarom moest ik naar Parijs. En nu zit ik hier met jullie in de bak. Ja, ik had niet op zo'n onbeleefde manier mogen werken. Kunnen jullie ook aardig storen met hun zoek? Ja. Laat alles staan, grunstijpels, bij de zon. U leidt een avontuurlijk leven, heer Lode. Ja, wat moet ik anders? Maar lijkt u ook een gelukkig leven? Mijn moeder heeft me met spinnen, bij hebben groeke gebleven Met een ander geboorte. Ze zeggen dat dat geluk brengt. Ik wens het u toe. Ja. Ga maar verder. Ik ben er zet, hè. Zet het de pion? Zo is het. Nou ja. De laatste keer dat ik heb gevaren was op een noor. Echt oud wrak. Weinig gage en slecht vreten voor de matrozen. Maar naar huis wil ik niet, want daar hebben ze hietler. En wie denkt dat die vent alleen maar gek is, die vergist zich lelijk. Wat bent u, een kapitein of een matroos? In de haven van Véjus ligt een schip waarover ik het gezag voer... En wie gezagvoerder van een schip is, is kapitein Grunstein. U verstaat de kunst even ingewikkeld te antwoorden als de wetboeken. Hitler, zijn ik. Nee, juist ja, niet. En waarom Hitler regering? Waarom? Omdat de keizer boos is. Zo, zo. Omdat de keizer zo boos is dat het niet terugkomt in Duitsland. Zo komen Hitler. Heb je dat gehoord, Grunstein? Waarom we in Duitsland Hitler hebben? Leidt u me niet af met die Hitler van u. Nu zeg ik, schaak. Schaak zeg jij, hè? Dan zet ik er de toren voor. Dan laat ik springen het mooie paard. Is weer schaak. Prachtig. En als u naar voedsel komt, is weer schaak. Voor het om te gaan voor de bijl. En uh, wat betekent dat? Je hebt gewonnen. <laughs> Is kies niet een diende verlies. Nou verlies ik vanwege die klote keizer. Dat is jouw schuld Griek. Ja, ik ik, ik verbaas hem. ze gaan gepraat over Hitler? Hoe kan een mens zich nou concentreren... als je hier steeds maar over die keizer zit te lullen? Kun je niet een zijn, zijn stil zitten op dat bed van je? God, van nu, ik zal er niet meer praten. Maar in elk geval niet over die afgedankte keizer. Ik zal er nooit meer praten van u. En ik zal nooit leren deze spel. Nooit. Hoe heb jij dat gedaan, Kruinstein? Ik weet het niet, heer Lodig. Ik weet het niet. Ik denk na, ik denk na. De stukken dansen voor mijn ogen plotseling en verschuiven uit zichzelf. U moet mij niet vragen. Dan speel ik nog een keer met dit. Zoals u wilt, heer Lodig. E, 2, E vier. Ik speel, zoals u mij hebt gewezen. Spel. Ik had nooit gedacht dat ik twee keer van u zou kunnen winnen. Dat is nog mooier dan dat je verliest. Zie je nou wel? Ik zei eigenlijk jammer dat ik spoedig vertrek nu ik heel langzaam dat Spaanse spel begint te leren. Uh, ik neem de pion. Ik ook. Rookade. Ik ook. Ja, sowieso, zo, zo. ja. Je Lodek, het. het begon met een telegram, moet u weten. In Parijs is gestorven oom Jankel. Ik heb hem niet gekend, oom Hij is heel lang geleden geëmigreerd, dus heb ik mezelf een algemeen treurig gevoel voor geloof. Maar de vrouw vraagt, waarom sturen ze een telegram speciaal van Parijs van de overheid? Hoe weten die wie we zijn? Misschien is er wel een herf Stond je daar straks net zo? Ongeveer zo kan het gestaan, heer Lodek. Lastig, lastig. We liggen s'nachts in bed, moet u weten, en beraadslagen. De vrouw zegt, ga erheen en kijk wat je om Jankel nalaat. En de winkel? De joden zullen niet verhongeren als jij een week lang niet slacht. Maar zou het niet zonde kunnen zijn van dat dure reisgeld? Wat is u geweest, een kleermaker, en als hij is geworden een motorkoning? Goed, goed, goed, ik zal gaan, zeg ik. Daarop jammer zei: wat, je wilt in zulke tijden op reis gaan, terwijl je over Duitsland moet, waar ze de joden mishandelen? Ik reis als Pool, zeg ik, en als ze ook vervolgen de Polen, zo wenden en keren we de zaak. En daarop zeg ik, wij hebben niet gezondig en heb ik niks om weg te geven. Waarom zou God ons dan verlaten? En de Vader in de hemel is mijn schild, tot ik in Parijs op het station sta. Maar dan spreekt hij, en nu toon van Joon en zoekt de verborgen zin in je ongeluk. En terwijl ik berouw heb, en berouw heb, van de hebzucht en de nieuwsgierigheid, en terwijl ik berouw heb, de achtste week, ja, u bent mijn getuige, meneer Griek. Uh, komt opeens mijn koevoel terug, als een teken. En ik zeg, heer, ik begrijp. En geef u de matses, heer Lodek. En nu vraag ik me af of, of het ook niet zijn plan was dat ik met u schaak. Jij praat alleen stuk door en de Griek zit dat de koekeloer als een ingesneeuwde aap. Dat leidt natuurlijk van twee kanten af. Ik wil alleen maar zeggen dat mijn hart nu niet meer hangt aan de erfenis van oom Janko. Ik zou wel eens willen weten. waarom ik twee keer van je heb verloren. Ik zie ook de os niet meer s Volgens mij stel je alweer beter. Oh, wat zullen ze zich verbazen, mevrouw, de kinderen en de buren. dat ik gevangen heb gezeten in hetzelfde huis als koningin marie Antoinette. Die heeft hier niet gezeten. Ah, ik verfraai het een beetje. En mijn kinderen zal ik uitleggen in het mooie schaakspel. Hier Lodik? Schaak? Ja? En schaak? Ja? Hier Lodik? Zou het mogelijk zijn dat u verloren hebt? Ja! Uh, uh, uh, uh, Wat is er met jou aan, Rick? Wat doe je nou met dat je grond? En hij zegt dat de gestapt. Ik heb het altijd al gezegd, hij is gek. Nou, oh, je gemak is gek. Je gemak. Ik uh, ja, Wij zijn toch bij je man. Uh, huh? kom, uh, kom. Ga eerst eens even zitten. hè? Uh, ja, ja is het... uh, uh, huh? Nou, kun je niet bereid uit die komst. Uh, huh? uh. Je de chèque ik confisqué. Alles oké, Gardien. We het uit alweer. Wat zouden we nou hebben? Laat de schat staan, dat is van mij. Suivez moi. Waarom moet ik meekomen? Dat je hier iemand in de hersens zal Om Onze Grieken hier is gek geworden van deze zelf. Wat heeft dat met mij te maken? parlez vous, Français... Monsieur de directeur, en kapitein spreekt vele talen. We kunnen Duits spreken. Je suis Laurent. Merci, monsieur. Dit spel is in beslag genomen. Sur mon autre. Dan protesteer ik daartegen. Oh, wees u niet zo onvriendelijk tegen mij, monsieur. Ik ben zelf een vriend van het schaakspel. En ik bewonder de schaakstukken die men in de gevangenis maakt. Van brood en tijd... Uw stukken zijn exceptioneel fraai. Zo glad alsof ze van een edele stof zijn gemaakt. Ze zijn van matzes. Matzes? Joodsbrood. Excellent. En die glimmend zwarte kleur. Dat is de ranzige soep die we hier krijgen. Zeer excellent. Mag ik u verzoeken, kapitein? Een partij met uw stukken? Ik ben u gevangen, monsieur. Weinig antwoord rechts of links? Links dan speelt u met dit en met uw aan zet en het Spanje? Nee, Italiaans Spaans. Heb ik de laatste tijd al te vaak? gesproken. goed, en Italiaan dan? Kent u eigenlijk die truc met de papieren? Wat bedoelt u? Ik heb een verblijfsvergunning voor Frankrijk. De politie komt in het pensioen waar ik woon en controleert de papieren. Ze zeggen, in orde, u kunt ze morgen bij ons weer afhalen. En als ik daar verschijn, word ik gearresteerd omdat ik geen verblijfsvergunning heb. Hebben ze dat gedaan? Ja, zo doen ze dat. Met die pol bij mij in de cel, precies net zo. Dat is een goede zet die u doet. Hm. En de Griek heeft helemaal geen idee wat ze van hem willen. Spijt me, monsieur. En men beschouwt u al als ongewenste buitenlanders. En wat is er aan mij ongewenst? Het zijn onrustige tijden, monsieur. Ik heb met die herrieschopper in Duitsland niets te maken als u dat soms Misschien is men van mening dat men met die man moet leren leven. Als hij... Hm. Maar laat leven. Misschien is men van mening dat mensen zoals u een welgevallig zouden zijn. En wie zijn dat? Mensen als ik. Voor je monsieur. Ik weet niet wie u bent. Ik ben directeur d'une petite prison. We kunnen schaken, Dat is alles. Gardé. Hopper. Dit de Die koningin ben ik kwijt. Niet opgelet, mijn beste. In revanche? Laten we winnen, die hond. De directeur verzamelt namelijk schaakspelen. En een van Mats'ers had hij nog niet. Laten we een nieuw maken, heer Lodek. We nemen ons brood. Of nee? Nee, nee. Eet u uw brood maar op. We nemen alleen het mijne. Het is de moeite niet, Grunstein. Het zal bij mijn laatste nacht zijn, hier. Komt u vrij? Ik kom voor de snelrechter. U zult zien dat men u vrij spreekt. Voor zover ik het spel kan overzien, nauwelijks. Ik is ik steeds wachten dat u niet slaapt, hele nacht wachten. Fijn dat je weer praat, Rick. Wat zit je zo geconcentreerd op je papier te kalken? Ik, ik wil u graag geven. Een brief, alstublieft. De brief moet storen, heel snel. Maar moet er nog eh, toegevoegd zijn, adres voor de brief. Hm? U bent een goede man, ik geloof. Spreken boos, maar in hart goed. Laat die brief maar eens zien. Want ik wil wel weten wat ik binnen buiten moet vormen. Maar, maar niet spreken boos. Nee, nee. de majesteit, de Duitse keizer. Ja. Griek schrijf... Kerk. Van Griek schrijft... Kerk. Kerk van Kerkira. Of van Corfu kok, u zou zeggen 11 april in 1905 aan een jongen: Jongen ben ik, ja. zegeachte keizer, het is de oorlog. En ik kom naar Berlijn, maar al de leven, ik denk het trouw en kom nu weer. Misschien is weer oorlog, maar uw kok komen, uw kok komen, hm. al zijn in Parijs, maar een ongeluk, uw kok is in gevangenschap. Franse, een zeer geachte keizer. Hij verzoekt voor hulp. Niemand helpt. Ik wens u goedemorgen. Morgen, Brunstein. U hebt in ieder geval goed weer voor uw proces. U ziet het inderdaad uit. Luister Griek, ik neem de medebrief van jou. En vragen precies adres in Holland? Dat doe ik. En dan geef we ook uh, adres van gevangenis en stuur er snel? Ik doe wat ik kan. In de vrijheid, ik kan koken voor u. Mm -hmm. En ook voor u, meneer Kruinstein. zin eens appelschaai met Het kan natuurlijk zijn, Griek, dat Heyo. die brief de keizer niet zo snel bereikt. Waarom niet bereikt? Ja, nee, nou is aan dat de postel lang overdoet. Of hij krijgt de brief niet meteen voorgelegd. De keizer haalt immers niet zelf zijn brievenbus leeg. Of hij leest ze niet onmiddellijk. En als je hem leest, moet hij eerst nadenken wat hij in dit geval kan doen. Het is immers met de keizer... En, eh, niet meer anders zoals vroeger... Ik bedoel, misschien moet je ook jezelf een beetje helpen. Dag, dit Wie is er vandaag aan de beurt? U bent aan de beurt, heer Nee, ik, ik zal er brengen, de tong. Ik wil alleen wat staan. Ik nee, ga wel. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal bedanken. Nou kunnen we niet meer schaken, Grunstein. Jammer. En nu denk jij dat jij beter speelt. Ik denk niets, je nodig. Wat heb je gezegd? Schaken is een mooi spel. Als je een keer een advertentie ziet in het Middellandse zeegebied, toerisme, individueel, maritiem, dat betekent individuele zeereizen. dan ben ik dat. Of je neemt een trein tot random. Je stapt over naar Pellice. Dan is het nog drie kilometer te voet tot een Rosjofka. Vraagt u naar Krunkstein? En iedereen zal u vertellen... Natuurlijk ben ik er niet naartoe gegaan. Dat had ook helemaal niet gekund. Het was immers al augustus, drie weken voor de oorlog. Toen ik na vier maanden vrij kwam met die andere baas in Fren, toen ben ik op de een of andere manier via Portugal in Mexico terechtgekomen. Daar kon je niet tijdens een massa Duitsers aantreffen. Allemaal immigranten. Wie weet of Grunstein zelf nog terug is gekomen in Polen. En als hij is teruggekomen, waar is hij dan terecht gekomen? De brief van de keizer heb u nog op de post gedaan, dat wel. Maar Grunstein's paden zet met zwart in de Spaanse partij. Die heb ik toen helaas niet goed onthouden. Vreemd is dat. Er zijn zoveel mensen die schaken, maar die zet ben ik nooit meer tegengekomen. Je kan zoiets gewoon verloren gaan. Je komt er nooit meer op. Omdat alleen Grunstein zoiets kon bedenken. Die zou in het schaakboek kunnen staan. Net als Nimzowitsch. De Kruinstein variant, zeg maar.